na een aardverschuiving. Noordwesten van het land heeft al weken te maken met zware regenval. Hoeveel mensen door de modderstroom in de buurt van de stad Medellin zijn overvallen is onduidelijk. Het Rode Kruis zegt dat er mogelijk 200 doden zijn gevallen, maar de lokale autoriteiten melden 40 tot 50 vermisten. Tot nu toe zijn drie mensen gered. Er zijn speurronden ingezet om naar overlevenden te zoeken. Aardverschuivingen komen in Colombia veel vaker voor, maar de regenval is dit jaar wel extreem. De Nederlandse blushelikopters die onderweg waren naar Israël keren terug. Omdat de brand die vier dagen lang in Israël woede onder controle is, zijn ze niet meer nodig. Dat heeft de Israëlische regering laten weten. De ministers Rosenthal en Hille besloten vrijdag na een hulpverzoek van Israël de vier toestellen te sturen. Israël wilde van de gelegenheid gebruik maken om te oefenen in het blussen vanuit de lucht met flexibele waterzakken. In Nederland gaat de Israëliërs dat later alsnog leren. Op een veiling in Frankrijk zijn diverse eigendommen van Napoleon verkocht. Zijn handgeschreven memoires brachten 125.000 euro op. Ook zijde kousen die hij tijdens zijn ballingschap op het eiland Sint-Helena zou hebben gedragen, gingen onder de hamer. Op de kousen zijn twee kroontjes met daarboven een N geborduurd. Er werd ruim 31.000 euro voor betaald. Op een andere veiling in de Verenigde Staten gingen eigendommen van onder andere Michael Jackson onder de hamer. Een handschoen die Jackson in de jaren 80 droeg werd verkocht voor bijna 250.000 euro. Een door Michael Jackson gesigneerde jas bracht ruim 70.000 euro op. Het weer, vannacht de opklaringen en kans op mist en het vriest licht. Lokaal kan het erg glad zijn. Overdag af en toe zon en de middagtemperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. We met nu de nacht. I'm Hmm. Jump. give a little bit of my love to you there's so much that we need to share so send You promised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 She comes. Yeah.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 be back. Evers met het NOS journaal. Een meerderheid.